4 uur. Dit is Radio 1 met ger en Tessel Blok. Zometeen dus deel 2 van ons buitenlandpanel. Daarin onder meer de toenemende wereldwijde bewapening en militarisering. Dat straks nu is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Zuid-Soedan in de plaats Bentiu is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen heeft de VN bekendgemaakt. Volgens de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de organisatie... zijn er ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep. De gevechten in Zuid-Soedan, dat sinds 2011 onafhankelijk is... braken vorige week uit. De afgelopen dagen is op grote schaal gemoord, zegt de VN. Daarbij zijn slachtoffers gekozen op basis van hun etniciteit. Een Turks-Nederlandse vrouw die na een ongeluk arbeidsongeschikt is geraakt... krijgt vanwege haar afkomst minder schadevergoeding. De vrouw werd toen ze tien was aangereden door een motorrijder... en liep daarbij ernstig hersenletsel op. De verzekering van de motorrijder moet een schadevergoeding uitkeren... gebaseerd op het bedrag dat de vrouw zou hebben kunnen verdiend... als ze de rest van haar leven had kunnen werken. Maar volgens de rechter zou de vrouw waarschijnlijk op haar 26e... zijn gestopt met werken om kinderen te krijgen... en dus valt de schadevergoeding lager uit, vertelt haar advocaat. In de procedure is gevraagd om door te rekenen tot iemand 67 is en fulltime, in dit geval als kapser, zou blijven werken. We hebben het over 432.000 euro. En de consequentie van de berekening die gemaakt is na de uitspraak, is dat je uit zou komen op rond de 70.000 euro. Volgens de advocaat is het zeer waarschijnlijk dat de vrouw de uitspraak aanvecht. Michael Gordokowski heeft, in Zwitser heeft Zwitserland om een visum gevraagd. Hij deed dat bij de ambassade in Berlijn, waar hij in een hotel verblijft... sinds hij afgelopen weekend werd vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. President Poetin had hem amnestie verleend. Een woordvoerder van de Zwitserse ambassade zegt dat de visumaanvraag... binnen enkele dagen wordt behandeld. Het zou om een visum voor drie maanden gaan. Gordokowski's zonen gaan in Zwitserland naar school. Waar hij op de lange termijn naartoe wil, is nog onduidelijk. In Den Haag zijn vandaag drie tramongelukken gebeurd. In Scheveningen reed een lege tram een voetganger aan. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Op het korte voorhout en in de tunnel van het leegwaterplein ontspoorden trams. Daarbij viel één gewonde. Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf HTM is sprake van een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. Het bedrijf doet een onderzoek. De graafschap heeft trainer Pieter Huistra ontslagen. De leiding van de club uit Doetinghem houdt de Oud International verantwoordelijk voor een serie tegenvallende resultaten. De graafschap staat op de zesde plaats in de Jubilair League. De superboeren wisten de laatste drie wedstrijden niet te winnen... en de achterstand op koploper FC Dordrecht is opgelopen tot 13 punten. Het weer vanmiddag neemt de wind geleidelijk verder af. Het is meest bewolkt en er vallen geregeld buien. Morgen op eerste kerstdag eerst in het oosten nog een beetje regen. In de middag schijnt de zon af en toe. blijft Het overwegend droog. Het wordt dan 7 à 8 graden. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden 3 kilometer. De A10 de Ring Amsterdam-Noord richting Den Haag... voor de Koentenol 2 kilometer. En aan ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen de knopen de Ouderen en Lunetten 3 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Tot zo. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Dat denk ik niet...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 Toch is Hof Horneman een van de meest succesvolle vermogensbeheerders van Nederland. Maak kennis met een echte belegger? Vraag ons gratis kennismakingsboekje aan op HofHorneman.nl Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Met tot half vijf het tweede deel van ons buitenlandpanel. Vandaag voor de laatste keer. Met Lili Sprangers van het Turkije-instituut. Amerika-deskundige Victor Vlam. Thea Hilhorst, hoogleraar wederopbouw en hulpverlening. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. En Christ Klep en die is militair historicus, en dat komt mooi uit. Her. Want we gaan het hebben over Europa, dat bezuinigt op defensie... maar de rest van de wereld is zich een hoog tempo aan het bewapenen. Japan be bijvoorbeeld bewapent zich tegen Chinese dreiging, vermeend of niet. En China schaalt haar marine op wegens bedreiging... door de Verenigde Staten van haar aanvoerroutes, ook alweer in de perceptie van de Chinezen, Christ. Zijn dit reële bedreigingen? Of is het ingestoken door politiek, militair-industrieel complexachtige belangen? Die term hebben we lang niet gehoord, hè? Ja, sinds de jaren 50 al niet meer bij. Hij nou inderdaad, ja. Ja. ja. In je laatste uitzending nog eventjes in de jaren. Het is bijna kerstmis, dus het moet, moet kunnen. Uh, zijn het reële bedreigingen? Nou, ik, ik zou bijna zeggen dat is in dit geval niet eens zo belangrijk. Want uh, de wapenindustrie drijft voor een groot gedeelte perceptie van uh, bedreigingen. En dat geldt hier helemaal. Daar speelt nog een tweede trend bij. En dat is dat zeker in de westerse wereld. Maar ook in steeds meer landen uh, buiten, het, buiten het westen. Dat lange termijn trends worden. De, termijns, de termijnen worden steeds langer. Dus je plant nu, om maar eens een voorbeeld te noemen, in JSF. Over een periode van 50 jaar. Nou, dat zie je dus nu ook uh, bijvoorbeeld bij de Chinezen. Die Chinezen zijn nu dingen aan het bouwen. De marine, de luchtmacht, het ruimtevaartprogramma. Dat zijn dingen, daar zijn ze de komende 30, 40 jaar mee bezig. Maar ze zijn ze nu al aan in het investeren. Dat zijn lange termijn projecten. Zijn ze eenmaal op dat pad gekomen, dan zullen ze daar de komende 20, 30 jaar. een bepaald percentage van hun defensieberooting aan moeten besteden. Anders tocht dat programma weer in één. Kan ik ook garanderen, kan de Chinezen nu al waarschuwen. Het wordt alleen maar duurder. Het wordt alleen maar nog ingewikkelder. Net als de ESF, dat is eigenlijk een voorbeeld voor de hele wereld. Oh ja, het wordt altijd alleen ja, maar duurder. Ja. Ja, ik zal geen grapjes maken over Spintaflam. Hebben die Amerikanen dat? door dat de Chinezen dat om die reden dat aan het doen zijn. En zijn zij ook al aan het nadenken over 30, 40 jaar... en nu al de boel aan het opschalen? Ja, euh, zeker. Want er wordt echt in Amerika heel veel nagedacht over... hoe kunnen we nou uiteindelijk het leger veranderen... op zo'n manier dat het past bij een nieuwere wereld. Um, de wereld is op dit moment aan het veranderen. De dreigingen zijn er veranderd ook sinds het einde van de Koude Oorlog. En daar past een nieuw soort type leger bij. En dat is waarop Amerika probeert in te spelen. Dat is nog wel ontzettend lastig. En je ziet ook wel dat daar lastige keuzes gemaakt moeten worden. En de vraag is van wat daar gaat daar precies gebeuren. Maar drones en dat soort dingen. Ook cybersecurity. Als je gaat kijken naar wat je kunt bereiken via de NSA. En, en, en via diensten die in ieder geval ontzettend veel bezig zijn. Met, met op dat soort manieren... Um, toch um, veel schade aan te richten. Daar kun je in een nieuwe wereld ook al heel ja. veel mee. En daar zit Amerika op in. Ja, die Chinezen die doen dit... omdat ze dus, wat ik zei, uh, hun uh, aanvoerroutes, zeeaanvoerroutes bedreigd zien. Dat doen die Amerikanen dus met hun marine. Zijn die, marine dan, uh, zijn die Amerikanen bezig om marine ook nog verder op te schalen? Um, volgens mij is dat inderdaad nog een van de dingen waar Amerika mee bezig is. Ja, dat klopt, ja. ja. Ik, ik weet er de, de, de details niet van eerlijk gezegd. Maar ja, is natuurlijk ja. gewoon Klausje uh, Oorlog is politiek voortgezet met andere middelen. Ja. Want waarom voelt China zich bedreigd? Er is natuurlijk helemaal geen concrete, reële bedreiging nee. aan te wijzen. He, men denkt strategisch. De verhouding China-Amerika is altijd problematisch geweest. Zal dat ook al wel blijven. En omdat je geen vrienden bent, ga je je bewapenen. Europa waant zich veilig. Omdat wij inmiddels bijna 80 jaar Europese samenwerking hebben. Nou, laat ik het eventjes uh, goed uitrekenen. Het is 17 jaar mijn hele land. Dus wij Is ja. uh, veilig. Hè. Ik denk overigens terecht. Dus wij gaan naar beneden met die militaire uitgaven. Ook omdat we niet anders kunnen. En er is crisis. En opkomende landen die weten dat ze een concurrentie vormen voor grootmachten als de Verenigde Staten en Rusland, die gaan dus dat gedrag wat wij in de Koude Oorlog allemaal geïnternaliseerd hebben, gaan ze ook nog eens een keertje eventjes uitrollen. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. We, we hadden het al dus even over China, nu we toch bij jou zijn en uh, Lili qua Turkije... Turkije shopt uh, eigenlijk het liefst alleen nog maar in China als het gaat om... Uh, mm. Nou, dat is toch? één keer gebeurd en dat heeft ermee te heel maken... Heel verkeerd gevallen. <coughs> ja, heel verkeerd gevallen. Het heeft ermee te maken dat ze denken in de ontwikkeling... of als, als samen wapens ontwikkelen met China... dat er technologieoverdracht kan zijn. En daar snakken de Turken na mm -hmm. en ze weten dat de Amerikanen daar heel erg huiverig zijn... en ook de Europeanen dus ook. Dus vandaar dat ze geïnteresseerd zijn in China. Wat toch gek is, met met want China. ze zijn gewoon lid van de NAVO. Het is een, een grote Ja, maar technologieoverdracht de technologieoverdracht ma is zeer beperkt, mm -hmm. he, daar ja. Daar leidt de uh, Turkse industrie onder, die is niet zo innovatief. Maar, dus vandaar dat ze kijken naar de Chinezen. Ja, maar eigenlijk is het toch een heel wonderlijk uh, probleem. Want die Chinezen die, uh, die willen dat. Die willen daarmee natuurlijk uh, infiltreren met hun techniek in NAVO-techniek. Uh, maar de rest van de NAVO zal dat om die reden nooit willen. Nee, maar China gebruikt Turkije dus als een beetje een breekijzer in die verhoudingen. om te zien hoe ver ja. ze kunnen gaan. Dat is natuurlijk altijd leuk, spielerij. En ze zien natuurlijk dat Turkije een vrij grote afzetmarkt is voor wapens. omdat Turkije natuurlijk uh, ligt in een roerig gebied. Hm. en er bovendien nog een intern conflict met de PKK is. waar wel een vredesproces op is gezet. maar wat niet zo snel vruchten afwerpt. Dus het is een interessante markt, Ja, Misschien een, een aardige anekdote in aanvulling daarop. is dat de Turken nu hebben gevraagd om volledig ledig inzagen in alle JSF-geheimen. Ze gaan de F-35, willen ze misschien ook kopen... en wat de Turken nu gezegd hebben... Luister, wij zijn een soeverein land. Wij zijn een, een bondgenoot van jullie. Wij willen nu uh, volkomen inzagen in alle broncodes... in alle computercodes die in de JSF zitten. En de Amerikanen hebben in, in feite tegen alle partners gezegd... nou, jullie kunnen een down versie krijgen hè, van, de, van de software... maar als er echt iets moet worden veranderd aan die software... nou, de Turken stonden op hun achtste benen... want dat kon toch niet? En dat was een, een trap tegen hun zeer nationalistische been uiteindelijk hebben ze wel bakzaal moeten halen. Dus de Amerikanen hebben hier schijnbaar toch wel een poot stijf gehouden. Ja. Bertus, de militarisering in die, deze kant van de wereld... heeft die ermee te maken of uitsluitend ermee te maken... dat er een conflict in Syrië is? Nou, nee, <kijkt> ik denk dat het meer een algemene trend is. Maar kijk, dat conflict in Syrië... dat is in feite een, uh, een proxy-woon. Daar heb ik nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Een, een soort, dat dus dat landen op Syrisch grondgebied... Uh, uh, Saudi-Arabië versus Iran, om het even kort te houden... een oorlog uitvechten... Nou. En, en, en dat Zoals heeft in de natuurlijk... 19e eeuw Afghanistan, Nederland-Rusland. Ja, Nederland, ja, Rusland. ja de, de, de great game in, in het Afghanistan. Het is een heel mooi Nederlands woord. Is Het uh, uh, over de hoofden van een ander land, ja, Syrië, ja, beslecht. Ja, dat is ja. een heel mooi woord. Ja. De ja, maar het is ja, wat langer. Ja, dus het het mooie, van, ja, ja, boxen, ja. Dat is een mooie Het is Nee, maar het is evident. Kijk, als uh, die, uh, die spanningen niet afnemen. bijvoorbeeld omdat uh, uh, er een, een overeenkomst komt tussen in, in de Verenigde Staten en Iran. en uh, de Iraanse uh, atoomplannen op een uh, heel eeuwig lang pitje worden gezet. Kijk, dan zal die militarisering van het Midden-Oosten enorm toenemen. Want als. als Iran echt een doorbraak maakt onderhandelingen mislukken. Iran maakt vorderingen verder op dat nucleaire pad. Ja, dan zal ze arabië onmiddellijk uh, gaan starten... Hè, om ook zijn eigen kernwapen te hebben. En dan zal Egypte niet achter willen blijven. En da dat is dan natuurlijk een van de redenen waarom men dus zo bang is... voor uh, hoe dat afloopt tussen de Iran en de rest van de wereld. Stel maar, stel dat dat wel goed afloopt. Hè? Wat moet zo'n land als Iran dan... iedereen die bewapent zich maar weer en gaat steeds verder... Wat, zij mogen niet de, de atoombom... Waar gaan zij het dan op gooien? Wat, gaat, wat gaan zij dan? Mechanodozen bedenk ik? Bedoel, wat gaan zij dan doen? Ouderwetse pistolen kopen? Nee. Als, er niks, als zij niks mogen. Nee, nou, maar zij zullen niet zeggen... oké, okay, dan bewapenen wij lekker verder niet mee. Nee, kijk, ze zullen zeker altijd hun bewapening op orde houden. En voor Iran is het denk ik al belangrijk genoemd... dat ze die zogenaamde breakout capacity hebben. En dat je dus op het moment dat je besluit... dat je alle technologische procedures beheerst. Uh, en ook het, het, uh, de weaponization, de miniaturisering... zodat je een atoombom ook zo klein kunt maken... dat je hem op een raket zet. Dat zullen ze denk ik allemaal willen beheersen. Maar uh, voor de rest... Uh... Maar, het niet in, maar het niet in praktijk mogen brengen. Het Niet echt nee, alleen dat, de kennis hebben. Ja, maar dat is ook dat mensen is ook vaak voldoende. Hè? Want niemand heeft ooit gedacht, stel dat Iran een, een, een atoomwapen had... dat ze dat zouden gaan gebruiken. Ik bedoel, ja. de, dan geldt nog steeds hè, de, de wederzijdse afschrikking. En als je weet dat Israël de 200 heeft minimaal en jij hebt er één... dan begin je daar natuurlijk niet aan. Dus maar, uh, maar, Zeg je dan dat de deal die gesloten is met Amerika, tussen Amerika en Iran... dat dat eigenlijk niet zo vreselijk veel waard is? Want ze zullen nog steeds de kennis vergaren... maar alleen niet in de praktijk brengen door eventueel een permanente deal... als die wordt gesloten. Ja, ja, want kijk, je kunt het dan niet meer goed maken, of terugmaken. Uh, de kennis die de Iraniërs nu al hebben, mm. die is zodanig dat ze volgens allerlei uh, rapporten ze niet meer verder of, uh, of al zover zijn als het break-even dus, uh, ja. ja. Uh, we hebben het nu over grote wapensystemen, uh, nuc nucleaire wapens enzovoort, maar jij zei in de, bij de voorbereiding, uh, Thea Hilhorst, dat jij maakt je druk om een... Wat kleiner niveau van uh, wapenbeheersing of juist het tegenovergestelde daarvan? Nou, vooral in vragende zin. Want ik weet eerlijk gezegd, uh, ik weet daar zelf niet zo heel veel van. Maar ik merk wel, of wat ik zie, is dat, dat juist ook, ook in het hele dagelijkse gebruik, zeg maar, gewoon rebellenlegers, dat die zich ook steeds, steeds ja. geavanceerde bewapens. Dus ik ben eigenlijk gewoon ook wel ja, benieuwd het... om aan jullie te vragen. Van, uh, jij noemde ja. het de ja. non-proliferatie van kleine wapens. Ja, wat zeg je daar eigenlijk die, mee? Christos, ja. ja, als, dat als veel er gebeurt, proliferatie van aanvalwapens... als dat een deugd was... dan had meneer uh, uh, Kalashnikov, die net overleden... is aan de rechterhand van de heer gezeten nu. Ja, absoluut. En had hij heel veel geld uh, binnengehaald. Dat heeft hij sowieso al wel. Uh, nee, het, dat klopt helemaal. Uh, het, uh, als er ergens een, to een, een toename te zien is... dan is het wel op dat gebied van die small arms... Hè? Van, ja. wat mooi heet assault weapons... Een beter woord dan selfie uh, uh, zou je kunnen zeggen. Nee. En, uh, of misschien proxy, dat vind ik nog, nog, nog beter. En het tweede, wat je inderdaad ziet en waar je voorkomen gelijk in hebt... is een technologisering van die, van die kleine goedkope dingen. Um, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden hadden we niet gedacht... dat de Taliban bijvoorbeeld beschikte over op afstandsbedienbare bernbommen. Waar maken ze die van? Van de satelliettelefoons die wij ze geven voor, voor een groot gedeelte. Je ziet dat ze steeds meer van internet halen... om, om mo vrij moderne uh, wapensystemen uh, te ontwikkelen. Wat, wat ze nu bijvoorbeeld ontdekt hebben in veel landen in Afrika... in veel landen in, het midden, in voormalige Midden-Oosten... Uh, ook wel in andere landen... is dat je Bermbommen kunt maken van plastic. Hè, om maar eens drie, wat te noemen. 3D-printers. 3D? ja, 3D printers, ja nou, Die zijn dus niet <laughs> te ontdekken op dit moment... met onze uh, uh, mijndetectoren. Dus wij moeten nu weer... en daar gaat de wapenrace weer... wij moeten nu dus instrumenten gaan ontdekken die dat wel kunnen. Die zullen we wel ontwikkelen. Holografisch waarschijnlijk. En dan over tien jaar is er weer iets wat... Dat, ja, zo hou je dus die wapenrace uh, gaande. En daar moet ik je helemaal gelijk in geven op dat niveau is dat absoluut nog gaande. We gaan naar een uh, mogelijke bron van uh, conflicten. Althans, dat wordt vaak gezegd, water. Dat is een primaire levensbehoefte uiteraard. Veel landen vrezen uh, de toegang afgesneden te zien uh, van water. Uh, Egypte, Irak, Turkije, Israël, nou enzovoort. Um, ja, wie wil daar als eerste wat over zeggen... of dat een bron van oorlog zou kunnen zijn in het midden oosten Maar ja, Het kan uit. zeker een bron van oorlog zijn. Ja. En het eerste land waar ik dat aan denk, is niet zozeer <kwijnt> Israël... waar het ook heel belangrijk speelt in <kwijnt> de bezette gebieden. Maar Egypte... Um, en, en, en voor de rest het midden oosten ook Turkije, Irak en Syrië over de Euphrates en de Tigris maar de Egypte is de Nijl en zonder de Nijl is Egypte niks en Egypte heeft uh, duidelijk gemaakt dat ze ongelooflijk bezorgd zijn over Ethiopische plannen om aan het begin waar de Nijl ontspringt, de blauwe en de, de witte Nijl om, om daar dus dammen te gaan uh, bouwen, die dus uh, de, de toevloed van water naar Egypte... waar Egypte echt een letterlijk de levensader is, ja. uh, van afhankelijk is. En zijn dat meer dan plannen? Gaat dat echt gebeuren? Voor zover dat zijn serieuze plannen, zozeer dat, uh, dat Egyptenaar zich daar uh, heel erg druk over maken. En ik, ik weet een aantal jaren geleden, toen uh, werden de eerste ideeën daarover... Uh, een beetje zo losgelaten in Ethiopië. En toen was er een soort crisisberaad in, in uh, Egypte. En uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik was, er moest daar toevallig voor iets anders zijn. En ik kon niemand vinden, want iedereen was bezig... met dat crisisberaten over eh, wat, mm. wat dat voor dreiging kwam. Toen hebben Egypte ook gewoon gezegd... van nou, dit is een casus belli, dit is een grond voor oorlog. Ja. En dat zouden ze denk ik ook niet aarzelen... om uit te voeren als het nog kon... gezien de krachtverhoudingen Lili, ja. dat de, de, de, de iets dergelijks speelt in Turkije... als het gaat om dammen bouwen. Turkije schijnt ook plannen te hebben om... Nee, dus Turkije heeft dammen gebouwd. Heeft gebouwd. En die uh, een stuk of 4, 5, 6... die zijn niet allemaal... Aan dezelfde mate al operationeel, ja. zoals het heet. Maar ik geloof dus dat het Waar, niet Waar zo... en in welke rivieren? Even uh, op, de, de, de, de, de, de, de Tigris, allebei. Daar vr. kan Irak Vraag, dus niet, niet gelukkig mee zijn. Nee, ik Irak is het. Twee stromen land. Ja. Dat ja. komt allemaal die kant uit. Maar ik geloof dus niet dat het zo'n belangrijk punt is. Omdat je er al twee of drie decennia over hoort. Hè. Oorlog om water. Ja. Oh, dat zal allemaal de grote dreiging worden. Volgens mij, bij mij weet, is het nog nooit een conflict uitgebroken. Uh, tussen Irak en Turkije... is het natuurlijk een wederzijds afhankelijkheidsrelatie... Want Turkije als ze die dammen zo zouden gaan instellen... dat de of de Tigris, geen water naar Irak voert... dan is Irak ook meteen klaar met de export van olie en gas naar Turkije. Dus dat houdt elkaar toevallig min of meer in evenwicht. Maar ik zie het niet zoals zo'n strijdpunt, heel eerlijk gezegd. Nou, wat ik zie is dat het inderdaad... Ik ben het helemaal met je eens. Dat wordt al heel lang gepraat over de wateroorlogen. Terwijl op, op internationaal landen zie je dat eigenlijk niet gebeuren. Wat je wel ziet, is op lokaal niveau gewoon kleinere conflicten. En die kunnen ook heel gewelddadig zijn rondom het bouwen van een dam. Mensen die daar, die daar met huis en haard het hele dorp voor moeten verdwijnen. En daarover in opstand komen. Echt concurrentie omschaar. Want water is natuurlijk echt heel erg schaars. In de landen waar jij veel komt, in Afrika, Congo bijvoorbeeld. Heb je dat daar gezien? Congo niet zo erg. Daar is niet zo... Uh, daar, dus daar is waterschaarste niet zo'n zo enorm issue. Victor? Het interessante is volgens mij dat het, wat, wat, wat we wel zien namelijk... is dat er veel gemismanaged wordt op het gebied van water. Dus het zijn corrupte overheden... die uiteindelijk niet goed dat water bij de arme bevolking weten te krijgen. En op daar zie je dus wel een aantal initiatieven de afgelopen jaren... die best wel veelbelovend zijn. En een van die initiatieven, het is eigenlijk heel gek als je erover nadenkt... is het privatiseren van waterbedrijven. Dus dan moeten arme mensen betalen voor dat water. Nou kunnen sommigen dat niet. Dus dat betekent dat sommige mensen nog steeds zonder water zitten. Maar het betekent wel dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructuur, in de pijpleiding. En dat zorgt ervoor dat heel veel mensen in landen zoals Ivorkus, Colombia, Brazilië ineens wel toegang hebben tot schoon drinkwater. En dat zijn toch wel mooie dingen. Ja, ja maar wel ook... Want wat jij zegt vind ik gewoon heel belangrijk. Weet je, Ik denk ook dat het minder wateroorlogen zijn als wateronrecht. Want dat is er echt. Hè? Water is zo belangrijk voor je overleven. En mensen in, in Sloppenwijk, in Luanda bijvoorbeeld, in Angola, die, die besteden... Gewoon meer dan 50% van hun inkomen ja. aan het kopen van water. Gewoon water, weet ja. je. Dat, dat vind ik toch niet hebben kloppen. En nee. dat is die, rondom die privatisering: water is zo duur voor heel veel mensen. Ja. Als ja. proportie van hun inkomen, dat vind ik niet kunnen. Dus wateronrecht is, wat mij betreft, echt nog een veel groter issue dan de conflicten ja. en de oorlogen. Hoor, denk wel. Even, Christophe, denk jij dat, uh, lokaal of. Ook een belly zoals Bertens het uitdrukt, wereldwijd. Nou, ik citeer al een regering, maar niet. ja ja. regering. Ja. Ja, ja, ja, ja. Goeie bron. Uh, nee, ik heb het ook nog even nagezocht. En uh, ik kon eerlijk gezegd, in aansluiting op wat Lili net zei... na de Tweede Wereldoorlog geen oorlog ontdekken... Omwatering. transnationaal, bi uh, bilateraal, die nadrukkelijk was begonnen om, om water. Behalve misschien het voorbeeld wat steeds aangehaald wordt... maar daar weet Bertens waarschijnlijk meer van... is dat Sharon zich ooit schijnt te hebben laten ontvallen... voor de oorlog in 1967... Uh, is de is Zesdaagse Oorlog, uh, ja. die zo succesvol afliep voor Israël... dat water daarin een belangrijke rol schijnt te hebben gespeeld. Ja, dat is ook zo. Maar daar blijft het wel eens een beetje bij, volgens <grijg> maar, mij. Maar het is nu ook een van de grootste... conflicten uh, uh, in de Palestijnen. Om... Uh, um, uh, ja. Om tot een oplossing te komen. En uh, als je het hebt over wateronrecht, nou ja, daar is de Westbank en ja. ook Gaza een enorm voorbeeld van. Want ja. Ja. al die illegale nederzettingen, die pompen water met de zegen van de regering. En allemaal hele goede installaties. En de, de Palestijnse boeren, die dus met name in Area C, dat is 60% van de Westbank, waar de Israëli's zowel over de veiligheid als over de infrastructuur gaan. Die uh, krijgen geen vergunningen om, uh, om waterpunten ja, te zetten. Ik sprak ooit eens een, uh, een ja. ingenieur. En die vertelde dat hij lang geleden. een Palestijnse student had. Uh, weg aan water, waterbouw. En die dacht dat die wereldoorlog om water begonnen waren. Want wij hadden zoveel water. Ja. Dus heel veel water hebben. kan ook een, weer een reden om oor voor oorlog zijn. In het denken. Of, en over die schaarste van water. We hebben nog niet zo lang geleden. Ger hadden we iemand in de uitzending. die ons uitlegde. dat er enorme grote hoeveelheden uh, zoet water. Ja. Nog uit de ijstijd, onder alle oceanen... ga ik weer tegen mijn microfoon aan... onder alle oceanen van de wereld liggen... er zich ook, bevinden zich ook zoetwaterbekkens in de Noordpool bij Groenland, Victor. En daar is wel degelijk een soort waterconflict... Over wie, wie dat op mag gaan pompen of mag gaan gebruiken. Klopt. Ja, nee, de, oorspronkelijk zou de afspraak namelijk zijn dat niemand dat water op mag pompen, omdat een Noordpool van niemand is. Het enige is dat Amerika nog niet dat verdrag heeft geratificeerd om dat daadwerkelijk dat daarmee in te stemmen. Mm -hmm. Dus in de tussentijd zeggen zij makkelijk bij zichzelf van, nou ja, goed, als, niemand dat, als wij dat nog niet mee in zijn gestemd, dat betekent dus dat wij dat kunnen doen. Maar goed, Canada, andere landen die daar rond de Noordpool omheen zitten, nou ja, die hebben daar, zoals je kunt begrijpen, een bepaald probleem mee. En daar speelt een klein conflict. Hm. Um, de vraag is of dat verdrag gaat ooit geadviseerd wordt. Het eigendomsrecht eigendomsrecht he? van ja, dat water. Ja. Ja. Ja. Hm. Oké, okay. laten we gaan eindigen uh, vrienden met aan jullie allemaal te vragen wat jullie voor het komende jaar als een hoopvolle ontwikkeling zien. En waarom? Want zomaar wat zeggen, daar doen we niet aan. <lacht> waarom kijk je nou naar de meisjes? Christ. <lacht> Christ. Christ Klep, militair historicus. Uh, ja, mijn, mijn positieve uh, gedachte voor komend jaar, maar dat is ook iets wat de komende jaren, uh, een langere periode zal gaan gelden, denk ik. Is dat in tegenstelling, denk ik, wat we elke dag op tv voorgeschoteld krijgen. <lacht> Uh, het aantal conflicten in de wereld wezenlijk aan het verminderen is. Het is, veel, het is de helft van twintig jaar geleden. Het aantal doden is uh, heel erg veel minder dan uh, vroeger. Daarmee is het natuurlijk niet, je hoeft alleen maar naar Syrië te kijken... de wereld een vreedzamere plek geworden. Maar als je naar de trends kijkt, naar de algemene trends... over decennia nu, de afgelopen twee decennia... het is niet meer alleen maar een toevalstreffer, denk ik. He, we hebben niet alleen maar een piekje en een daaltje... maar we hebben nu een langere trend. Maar dan ben je het ook teren. niet eens met de gedachte... dat uh, de wereld onveiliger geworden is na de Koude Oorlog. Ja, nee, dat vind ik dus ook. Er wordt heel vaak geroepen... Kijk, wat, wat ons heel erg in het oog is gesprongen... dat zijn al die binnenlandse conflicten. Denk aan Joegoslavië, denk aan Rwanda, Srebrenica, uh, Irak. Uh, zou je er ook bij kunnen noemen, denk ik. En Afghanistan, hoewel dat buitenlandse interventies waren. Maar in het algemeen neemt het aantal slachtoffers... van transnationale oorlogen neemt af, van bilaterale oorlogen... er zijn ook überhaupt veel minder oorlogen tussen landen onderling. En de conflicten die binnen landen uh, worden uitgevochten... hoe onvoorstelbaar dat op dit moment misschien ook lijkt... als ik dit zo zeg, daarvan neemt het aantal slachtoffers af. Dus je zegt, het is veel veiliger, maar niet vreedzamer. Want dat is daadwerkelijk wat anders. Ja, en ook hier wil ik toch weer even wijzen op de rol van de media. Uh, als op, we elke dag naar het journaal kijken... dan zouden we zeggen dat de wereld twee keer onveiliger is geworden... dan twintig jaar geleden. En hij is voor de helft veiliger geworden... Lily, jouw hoopvolle gedachte. Nou, dat is ook iets paradoxaals. Ik heb, ik zal het woord maar even zo hier gebruiken, een scheidhekel aan de sociale media. Ik vind dat echt gewoon een. een, een ja, ik vind dat drie keer niks. Maar. Ik Dit is Lili, hè, die dat zegt? Ja, ja, Twitter, Facebook, dat soort dingen. Ik ben he? totaal compos dus nog geen druppel alcohol. Ik vind het echt verschrikkelijk dat je Twitter en zo. En het Facebook, ik vind dat een narcisme. Ik heb helemaal niks mee. Maar in landen waar mensen afhankelijk zijn van het staatsmonopolie op informatievoorziening. en dat zijn heel veel landen. vind ik de sociale media media een zegen. Want een heel hoop ontwikkeling. Kun je allemaal kanttekeningen bij plaatsen wat het uiteindelijk geworden is. Maar dat mensen toegang hebben tot een vorm van vrije meningsuiting die ze anders niet hebben, dat vind ik een pure winst. En daar spelen die sociale media volgens mij toch een goede rol in. Oké. Okay. Nou ja, goed, de Arabische lente wordt er voor een heel groot deel aan toegeschreven. Hè? Ja, het is, het is geen toch... Arabische lente en er waren ook andere factoren. Tuurlijk. Maar dat mensen gewoon toch iets anders kunnen horen en luisteren en zien en lezen dan die staatsmedia hen voorschotelen, dat vind ik uh, winst. Victor Vlam? Nou ja, er is een heugelijk feit dat zich heeft vertrokken in de Amerikaanse politiek. En dat is namelijk dat voor het eerst sinds 1986 Democraten en republikeinen het eens zijn geworden over een begroting. Dat is sinds die tijd nooit gebeurd. En dat is wel bizar. En het geeft wel aan wat er aan het veranderen is. Op dit moment hebben we de afgelopen jaren de Tea Party gezien. En die is in het aan invloed aan het afnemen. Mm -hmm. Mensen zijn het een beetje zat. Er is een government shutdown geweest. Dat heeft al best wel veel sympathie gekost bij de, bij de Amerikaanse bevolking. En je ziet dat deze Tea Party kandidaten ook wel zo Tolerantie extreem zijn. Tolerantie is afgenomen. Ja, exact. Dus mensen hebben zoiets van dat hoeft van mij niet meer. En dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat Obama sterker in zijn schoenen staat. Net wat meer zou kunnen bereiken dan hij anders zou kunnen bereiken... In de laatste drie jaren van zijn presidentschap. Uh, dus, dus feitelijk een, een positieve ontwikkeling is afname van de invloed van de Tea Party en dus een sterkere Amerikaanse president. Zo. Helder ook. Ja, Bertus. Ja, nou, Bertus de de allerlei, maar je begrijpt dat in het licht van de huidige ontwikkeling... in mijn regio heel weinig hoopvolle zaken te melden zijn. Uh, Syrië spreekt voor zichzelf. Uh, maar ook Egypte, dat zakt steeds verder af. In, uh, Bijna niet meer terug bij af, maar voorbij af. Voor me, ja, ja. ja dus wat er nu is, dat is een, een strenger militair regime... dan uh, onder Mubarak. Uh, dus bij al deze ellende uh, zie ik toch nog uh, een, uh, een sprankje hoop. Want... Uh, dat is Tunesië. Hè. Tunesië is ooit uh, de vonk geweest die, uh, waardoor de hele Arabische ja. uh, lente is uh, ontsprongen. En nu is het een beetje. Het, het, het vlammetje van de hoop dat het misschien toch nog iets kan worden. Alleen in Tunesië is het niet nog helemaal uit de hand gelopen. Daar is ook een enorme confrontatie tussen seculiere groeperingen... en de islamistische partijen. Maar daar is men erin geslaagd om een totale breuk te uh, vermijden. De Anagda partij die een beetje de moslimbroeders van Tunesië zijn... die hebben ingestemd met een soort compromis. Uh, dat, een, dat zij dus de, de, de regering opgeven en dat er een technocratische regering... Die nieuwe verkiezingen gaat voorbereiden. En ook de grondwet is zo'n beetje af. En dan moet het volgend jaar naar verkiezingen komen. Uh, het is een ijdel, uh, of het is nee, het is een heel dun draadje, moet mm -hmm. ik zeggen. Want het kan daar allemaal nog misgaan. Maar als het. De uh, waakvlammetje van hoop. Ja, de waakvlammetje van hoop. Ja. Okay. En Thea Hilhorst, tenslotte. Ja, ik dacht, uh, wat ik wel hoopvol vind... Is, is dat er toch wat gebeurt op het terrein van de oorlog tegen drugs. Dat dat wat lijkt te ontspannen. Dat we daar een soort detante zien te krijgen. Dat uh, drugs hier en daar ook weer wat... Uh, ja, zeker softdrugs gelegaliseerd gaan worden. Dus is echt wel een soort kleine kentering. Wat heel mooi zou zijn, want die oorlog... die brengt enorm veel schade aan de wereld. Maar aansluitend misschien op Chris... en als ik nu toch de laatste ben... Dan kan ik eigenlijk ook nog even toevoegen... dat het aantal natuurrampen slachtoffers ook af is genomen... heel sterk oh, over de afgelopen oh. decennia. Dus dat is misschien dan aardig om daarbij aan te sluiten. Kun je daar heel kort iets over de, over de reden daarvoor zeggen? Ja, zeker. Want het is namelijk ook weer heel paradoxaal... want het aantal natuurrampen zelf neemt heel erg toe. De schade, ja. het aantal slachtoffers neemt ook toe... maar dodelijke maar het, slachtoffers niet. zijn. of althans het van tijdig weten. Het, nee, het dodelijke slachtoffers zijn er veel en veel minder. En het heeft te maken met tijdig waarschuwen, evacuatie... en met ook eigenlijk, er wordt ontzettend op gemoord maar veel betere humaniteit. Hulp, die juist in die eerste weken er heel goed in slaagt om mensen in leven te houden na een ramp. Dus daar is ook echt uh, ja, dat zijn echt duizenden duizenden mensen minder die doodgaan aan rampen, ook als trend al 30 jaar lang. Dus dat sluit weer heel mooi aan bij wat Chris net zei. Thea Jorst, heel erg hartelijk bedankt. Bertus Hendricks, bedankt. Victor Vlam, bedankt. Lili Sprangers, bedankt. En Christ Klep, bedankt. En niet alleen voor, voor nu, jullie, maar voor de vele jaren. Voor de vele jaren waarin jullie uh, mee hebben gedraaid in ons buitenlandpanel. Want dit was voor het buitenlandpanel, althans in de Vila de laatste uitzending. Vila VPRO is er nog twee keer, namelijk aankomende maandag en dinsdag. En dan met onze andere twee panels, Klinkende Munt en ons politieke vragenuurtje. Zometeen, Lucella Carasso, na het nieuws. Mogen jullie nog bedanken? Zeker. Ja, uh, ja dat mag natuurlijk. Maar laten <laughs> we eerst Lucella laten <laughs> zeggen... Wat, er, wat ze verder gezegd kunnen horen. Dan gaan we dat doen. <laughs> uh, ja, nou, dan hou ik het heel kort. We zakken langzaam in de kerstfeer. In de kerstluwte het nieuws komt uit Zuid-Soedan. En verder Rita Verdonk na zessen over haar boek... over haar politieke carrière. Dank je wel. Dit is Radio 1. Het...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 Een woordvoerder van de Zwitserse ambassade zegt dat de visumaanvraag binnen enkele dagen wordt behandeld. Het zou om een visum voor drie dagen gaan. Een Turks-Nederlandse vrouw die na een ongeluk arbeidsongeschikt is geraakt, krijgt vanwege haar afkomst minder schadevergoeding. De vergoeding werd in eerste instantie bepaald op ruim 400.000 euro. Maar volgens Reaal zou de vrouw waarschijnlijk rond haar 26e gestopt zijn met werken om kinderen te krijgen. De rechter geeft Reaal gelijk en daarom krijgt de vrouw nu zo'n 70.000 euro. In zijn eerste kersttoespraak heeft de nieuwe koning Filip de Belgen bedankt... voor de manier waarop ze hem hebben verwelkomd als hun vorst. Philip zei verder dat hij trots is op de prestaties van zijn volk... en noemde de Nobelprijs voor Natuurkunde voor de Belg Anglaire... de plaatsing voor het WK van de Rode Duivels en de bezuinigingen van de regering. Er zijn dit jaar meer verwaarloosde en mishandelde dieren in beslag genomen dan vorig jaar. Vooral meer katten werden bij de eigenaar weer gehaald, 510. In 2012 waren dat er nog 300. Het aantal in beslag genomen honden steeg van 680 in 2012 naar 840 dit jaar. Volgens de dierenbescherming is de toename vooral te danken aan de komst van de dierenpolitie... waardoor meer mensen misstanden met dieren melden. In Heiloo is een ondergelopen weiland leeggestroomd in een sporthal. Het weiland in het plaatsje bij Alkmaar had dienst moeten doen als schaatsbaan tijdens een vorstperiode. Maar door de storm brak het dijkje rond het weiland door. In de sporthal ernaast kwam het water 30 centimeter hoog te staan. Dat waren de hoofdpunten. En de ANWB-verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velde. Er is eigenlijk geen sprake van een spits... maar hier en daar staan er toch wat files in de randstad... onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Op een aantal plaatsen is het langzaam rijden. Wat verder opvalt is de A12, de A1, richting Utrecht. Vanwege opruimwerkzaamheden staat er tussen knooppunt Oudrein... en knooppunt Lunette 4 kilometer. De linker is dicht. En op de A13 aan Den Haag Rotterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Alfred berk van de Roodreis 8 kilometer. Na een ongeluk is daar nog de linker dicht.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 Als je vindt dat je de zin van het leven in het leven zelf kunt vinden. En als je vindt dat het gaat om het leven voor de dood. Dan steun je het Humanistisch Verbond en ga je nu naar humanisme.nu. Het NOS Radio 1 journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag, onze koning moet nog, u hoorde het net al. De Belgische koning heeft zijn eerste kersttoespraak al gehouden. De Belgen keken daarnaar uit, vooral naar zijn stijl. Zou het stijf worden of niet? We brengen de schade van de storm in kaart van de afgelopen 24 uur. En Zuid-Soedan. Er lijkt steun voor extra troepen naar het gebied. Daar wordt vanavond over gestemd. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN. The United States members, uh, members, uh, supports, uh, de Verenigde Staten is een van de in feite, alle die voorstel steunen. Amerikanen steunen dat net als veel andere landen bij de VN. Ondertussen komen uit Zuid-Soedan berichten dat er massagraven zijn gevonden. Correspondent Koert Lindeyer, Koert, wat heb jij daarover gehoord? Het doen al een paar dagen geruchten over uh, massagaven en wraaknemingen. We hebben nu voor het eerst hebben we van een officiële organisatie... de Verenigde Naties, hebben we bericht dat er in Bentu, dat is daar waar de... Olievelden liggen die onder controle zijn van dissidente ex-vicepresident Riek Machar. Dat daar een uh, slagpartij heeft uh, plaatsgevonden. En dat daar vermoedelijk 75 Dinka's zijn vermoord. Tegelijkertijd komen nu ook berichten naar buiten. En dat moet dan al vorige week gebeurd zijn. Dat er massaslachtingen in Djuba hebben plaatsgevonden. Kortom, dit bevestigt de vrees dat het politieke conflict tussen politici aan het uitlopen is op een heel verschrikkelijke, ordinaire slagpartij. Ja, want, want het gaat inderdaad uh, globaal gezegd tussen twee stammen... Hè, die van de president en een van de voorgemachthebbers. Kan je zeggen dat één partij aan de winnende hand is? Nou ja, kijk, de partij van president Salva Kier heeft uh, officieel de macht in Djuba. En het regeringsleger staat achter Salva Kier. Dus in die zin heeft uh, duidelijk Salva Kier de overhand. Maar tegelijkertijd, Riek Machar controleert de olievelden. 98% van de inkomsten van de regering komt uit olie. Dus je kan je voorstellen dat die regering straks niet meer kan functioneren. De hoop bestaat overigens nog steeds onder diplomaten die een uh, pendeldienst zijn begonnen dat er onderhandelingen kunnen komen... en dat een aanstaande aanval op Boor, de grootste stad... in handen van de dissidenten uh, rond riek Mashar, dat die aanval kan worden afgeblazen. Want dat zal ongetwijfeld tot meer tribaal uh, geweld leiden. De VN ondertussen, Ban Ki-moon, de topman van de VN... die wil 5000 extra militairen naar soedan, zuid soedan sturen... voor de vredesmacht. Uh, zal, zal dat iets uitmaken, denk je? Nou, het toont in ieder geval dat de... De, onrust, de vrees over wat er gebeurt in Zuid-Soedan... nu ook New York heeft bereikt op het allerhoogste niveau. Uh, je zou natuurlijk zeggen van... ja, vredestroepen van de VN, dat duurt altijd maanden... die komen er toch pas als uh, het allemaal al voorbij. is. Dus het bijzondere van het voorstel van Ban Ki-moon is... dat hij zegt ja, 5.500 extra soldaten... en die moeten nu, nu, nu worden weggehaald... van vredesmissies in Liberia en Congo. Kortom, die moeten onmiddellijk worden overgevlogen naar Zuid-Soedan. Verder heeft hij het over de behoefte aan drie helikopters die nodig zijn. Kortom, de noodzaak van onmiddellijk ingrijpen door de VN... om verslechtering van de situatie te voorkomen. Dat besef heerst nu in New York en bij Ban Ki-moon. En misschien komen die soldaten er dus wel heel erg snel. In ieder geval is dan de boodschap duidelijk van de internationale gemeenschap... wij accepteren niet dat een land dat nauwelijks twee jaar oud is... vervalt in een burgeroorlog. Kort was dat. Na uh, vijven heb ik contact met een piloot... die op en neer vliegt naar Zuid-Soedan om daar mensen vandaan te halen. Het NOS Radio 1 -journaal. Het is bijna kerstavond. Dat betekent niet alleen op de late avond een volle kerk. Nee, in Utrecht, in de Sint-Josefkerk... houden ze elk jaar een speciale dienst voor kinderen in de middag. De herdertjesviering. Joris van de Kerkhof, jij bent daar. Joris, um, is, hoor ik goed dat de dienst al is begonnen? Laten wij hem bidden, Roussala. Onze Heer, ja. Die koning is, uh, dat is inderdaad het koor wat uh, aan de rechterkant uh, van, de, van de kerk staat. Uh, de priester uh, gaat allerlei kinderen welkom heten en ouders en grootouders. een jaar of twintig geleden is deze dienst, een speciale dienst niet alleen voor katholieken maar ook voor protestanten... maar ook mensen die niet gelovig zijn, hebben ze deze dienst in het leven geroepen om kerst te vieren, het feest van het licht te vieren. In eerste instantie was het de bedoeling om met, met ouders en vooral met grootouders en kinderen te zijn. Maar nu zijn er toch vooral ook heel veel ouders. Je moet volgens mij luisteren naar die meneer. Ja. Ja. Waarvoor ben je hier? Um, om, uh, voor de kerstviering. En is dit het enige moment dat je kerst viert of heb je dat op school ook al gedaan? Op school heb ik het al gedaan en ik ga het straks thuis nog vieren. En hoe ging het op school? Gezellig. Hoe dan? Uh, met eten, in plaats van avondeten thuis, steden we dat op school. En wat gaat er hier dan nu gebeuren? Dan uh, gaan ze allemaal liedjes zingen en uh, dan komt er ook een keer volgens mij dat, je, dat er een bakje langs gaat waar je geld in kan doen. Ja, dat is de samenvatting. Tussen het zingen en dat bakje worden de kinderen naar voren geroepen en dan komen ze allemaal bij elkaar. Dan wordt een kerstverhaal gelezen en dan gaan ze met z'n allen op zoek naar Jezus en Luciella, Jezus die kan, als het goed is, ik weet niet of dit hier al is. Nee, is er nog niet. Maar er is een kribbe daar. En er was een beetje discussie hier binnen de kerkgemeenschap. Er waren er namelijk twee die voor Jezus zouden kunnen gaan dienen. Maar hier komt Jezus in te liggen in een klein kribbetje. Er is gekozen voor één Jezus die hier dan zo dadelijk komt liggen. En alle kinderen gaan dan nadat ze gezongen hebben... en naar het kerstverhaal geluisterd hebben, gaan ze hier naartoe. En dan om kwart over vijf, tien voor half zes zijn ze allemaal weer klaar in deze kerk. En deze kerk is redelijk vol. Voor drie kwart vol vanavond is er alleen een katholieke mis. Die zit dan even vol als, uh, als dat in nu is, uh, zegt uh, de koster uh, in ieder geval. En dan wordt er voorgegaan door een serieuze vraag... de vader van uh, een van de drie jongens die in uh, het glazen huis in, uh, in Leeuwarden zit. Nu zitten de kinderen, als het een beetje mee zit, nou, vooral met elkaar te praten... Uh, en voornamelijk zo, dan te luisteren naar het kerstverhaal. En ik ga ook eventjes in de bank zitten. Dat is ook weer eens lang geleden. Ja. Ik ga even rustig luisteren, Lucent. Hey Joris, weet je van wie het de vader is van het Glazen Huis? Koen. Koen. Oké, okay, heel goed. Dank je wel. Groen Zwijnenberg is dat, Joris van de Kerk of later meer vanuit Utrecht. Uh, ja, een van degenen die dus uh, zonder eten in het huis in Leeuwarden zit... om geld op te halen voor het Rode Kruis. Zes dagen al zitten ze er en vanavond komen ze eruit. Ewout de Brein, jij bent in Leeuwarden. Uh, wat gebeurt daar nou op zo'n laatste dag nog, in die laatste paar uur? Nou, wat er vooral gebeurt is dat heel veel mensen ontzettend schaden voor de regen. Want het is echt met bakken uit de lucht gekomen, de hele middag al. Koens Wijnenberg, ik heb hem vanmiddag nog even gezien. Wij mochten even nog dat glazen huis in. En hij zag er eigenlijk nog best fit uit hoor. Uh, ja, wat ze dus doen is uh, ja, de laatste uurtjes uitzitten, mensen oproepen. En uh, hier aan de andere kant van de stad kijken we naar een, uh, naar een groot concert, nu met Alan Clark. En vorig jaar hier naast mij, ja? Ja, naast jou. Ga door. Nou ja, hier naast mij staan een paar mensen, uh, uh, een paar jongeren met een uh, leuke kerstmuts op van uh, 3FM. Uh, yeah, jullie zijn hier toch naar Leeuwarden gekomen in de Regen. Uh, waarom? Omdat uh, we het heel leuk vind hier. En ja. de actie, wat heb je daarvan meegekregen de laatste dagen? Uh, ja, we kijken elke dag wel. We zijn hier uh, vrijdag ook al geweest. En nu weer. Ja. En dan sta je gewoon te kijken naar het glazen huis. Ja. ja. En wat vind je van uh, nou ja, de kindersterfte door diarree waar ze actie voor voeren? Ja, uh, heel erg. Ja. Dus wat hebben jullie gegeven? Wat zei je? Wat, wat hebben jullie gegeven? Uh, we hebben een muts gegeven en uh, wat kleingeld. Oké, okay, nou, en uh, dat kleingeld, daar zijn ze heel blij mee, Lucella. Uh, uh, want het valt mij op dat er dit jaar ook heel veel kinderen uh, ook op Radio 3FM zijn. Uh, kinderen van een jaar of 10, 11, 12, die ook geld geven. En ja, ik volg toch al een paar jaar, uh, Serious Request. En volgens mij was dat vroeger minder. En vorig jaar werd er meer dan 12 miljoen euro opgehaald. Uh, de druk is altijd groot om dit jaar dan weer meer op te halen. Weet jij al of dat gaat lukken? Nou ja, iedereen heeft het daarover de laatste dagen. Ik vroeg dat aan Giel Beelen en die zei... ja, ik heb er toch wel een beetje een hard hoofd in. Hij heeft het gevoel dat het niet gaat lukken dit jaar. Alhoewel ze gisteren op 6,2 miljoen euro stonden. En dat is meer dan de laatste tussenstand van vorig jaar. Ze maken altijd eens per, per dag zo'n tussenstand bekend. En ik begreep ook nog dat ook de organisatie van Series Request... zich een beetje afvraagt of ze het gaan redden omdat ze de afgelopen jaren ook heel veel deals met bedrijven sloten. Bijvoorbeeld die dan de meubels van het huis mochten leveren. In, uh, ja, en die kregen daar dan wat reclame voor. En die gaven dan nog een heel groot bedrag. En daarvan hebben ze op een gegeven moment gezegd... Ja, dat zouden we dan nou niet meer moeten doen. Dus al die grote bedrijven, ja, die samenwerkingsverbanden... die zijn ze gestopt. Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat je dan een paar keer... bijvoorbeeld een ton of anderhalve ton niet binnenkrijgt. Maar zegt uh, 3FM, ja we willen dat graag doen... omdat we het weer terug willen geven. Aan de mensen, en als het dan dit jaar wat minder oplevert, dat maakt niet uit. Want ja, voor 20 euro is er al een kind gered. Goed, uh, luister verder naar Ellen Clark, uh, gaat steeds harder zieken volgens mij Ewout uh, de Bruin was dat vanuit uh, Leeuwarden. En van Ellen uh, Clark gaan we naar The Pooks, Fairy Tale of New York drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you God Time mean, lights into one. I've got a feeling. Those years were me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when I. mijn McCall was dat met de Pooks. Fairy tale of New York. Jolanda van der Velde, goedenavond. Toch wel wat, wat, wat files. Ja, het is wat langzaam rijden op de A1 nu. Van Amsterdam naar Amersfoort op de enkele plaatsen. En we hadden ook twee aanrijdingen. Op de A12 naar Utrecht gaat het alweer bijna helemaal goed. Bij knopen lunetten nog twee kilometer. En op de A13 is de reis ook weer open. Van Den Haag naar Rotterdam. Bij de afwet rode reis nog negen kilometer. Het LOS Radio 1 journaal Ja, gitaar. Het is geen Fender of Gibson. Nee, wat u hier hoort, dat is een plastic exemplaar. Gefabriceerd door Aristides Instruments uit Haarlem. Jong bedrijf, beleeft spannende weken... want binnenkort komt een heel nieuw model van ze uit. Voor mij voelen ze, qua bespeelbaarheid... zijn ze voor mij een stuk beter dan, dan houten Omdat hout werkt altijd, zeg maar, want het is een levend materiaal... Dus vochtwaarden, die, die schommelen altijd. Dus ja, de ene, de ene dag speelt hij fijn en de andere dag, als het vochtig is, dan is het weer verpest, zeg maar. Timo Somers, gitarist van uh, Dileen, Dat klinkt niet zo als ik dat bij een houten gitaar doe, hè? Als ik er zo op tik Nee, nee, iets anders. Het is ook, hij is voor een groot gedeelte hol. Dus als je op een, uh, de meeste mensen kennen de Fenders en Gibsons, die zijn uh, massief. Ja. Ik speel plastic gitaar nu uh, zo ongeveer anderhalf jaar, denk ik al wel. Klinkt niet echt stoer, hè? Plastic gitaar. Plastic gitaar. Nee, maar het wel eens stoer is dat je ze heel hard kan proberen kapot te gooien. Maar dat het gewoon niet stuk gaat. Wat <laughs> heb gedaan? Ik heb het geprobeerd. Als test. maar Ik hou van gitaren met een eigen karakter. Dus veel houten zijn een beetje doorig en, uh, en, en, en saai of zo. Bijvoorbeeld als je lange noten, die gaan snel... Dat is vrij zingerig. Terwijl, terwijl een houtgitaar zou meer een beetje... Maar hij al wel deze meer. Dat vind ik heel lekker. Pascal Langelaar van uh, Aristides Instruments. Mm. Hij heeft uh, de plastic gitaar in zijn handen gehad en was meteen verkocht. Gebeurt dat altijd zo? Uh, nee, absoluut niet. Het is, altijd, uh, ja, het is altijd afwachten wat een gitarist ervan gaat vinden. We zien heel vaak dat mensen een oordeel eigenlijk vooraf al hebben gemaakt. Die zien dan een gitaar, oké, okay, die is niet van hout, het zal wel... Plastic zijn. Plastic is eigenlijk een verkeerd woord. Want plastic is een thermoplast wat smelt als het hard wordt. Wij gebruiken thermoharders, dus plastic is eigenlijk niet het juiste woord. We hebben de hele grote merken, Gibson, Vender. Ja. Hoeveel gitaren verkopen die ongeveer per jaar? Honderdduizenden. En u? Dit jaar gaan we, gaan we voor het eerst over de honderd heen. Dus dat, uh, dat is nog een klein aantal. Dit is een spannende tijd voor u, want u heeft u nu gitaar ontwikkeld. Wat voor gitaar is dat? Dat is een zevensnarige gitaar, de O7O. Veel mensen zullen dat niet weten, dat er gitaren zijn met zeven snaren. Dat is iets van de laatste jaren. De hardere metal, jongens. Die echt van de harde muziek zijn, die kunnen, ja, die kunnen daar wat, uh, ja, wat harder en dieper geluid uithalen. En die spelen dan op een gitaar met 7 snaren dus het... Goed is. Is het goed? is het goed? Is het goed? Is het goed? Ja, het is goed. Dat is meer voor dat soort werk wellicht. En zo één heb je al thuis staan? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Gelukkig en je al. hebt hier ook mee, uh, mee helpen ontwerpen, deze gitaar? Het is natuurlijk niet helemaal speciaal voor mij ontwikkeld. Maar, uh, maar ik was wel uh, degene degene die het hardst schreeuwde... dat er een 7-string moest komen. <laughs> dus. okay. Ja, Pascal, wanneer is dit nou een succes? Dat, laat ik het zo zeggen over de 7-snaar. Wanneer is dat een succes? Als, uh, ja, als wij daarmee een doorbraak kunnen forceren... en ons plekje in de 7 in de markt kunnen kunnen gaan krijgen. En uh, ja als we er dan een, een stuk of tien per maand kunnen verkopen... Dan, uh, van die zevenaar, dan zou dat te gek zijn. Dat Aristide dus een uh, gevestigde naam is in die sector? Ja, laten we beginnen met de, met de, de progressieve zien uh, en dan uh, pakken we erna de rest van de wereld Een verslag van Nick Wouters. This Christmas. Baby, please come home. U2 hoorde u, U2 natuurlijk. We hebben een hoop uh, kerstliedjes, Christmas was dit. De brandweer is de hele dag druk geweest met stormschade. De meeste meldingen waren in Noord-Brabant en Midden-Nederland. Dan ging het vooral over afgewaaide takken, bomen en loshangende reclameborden. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. De brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. Wat we nu hebben waar kunnen nemen is alleen de auto's, met name op het parkeerterrein. En uh, van de galerij zijn een aantal platen, uh, glasplaten gebroken. Die hebben we nu uh, met de aannemer even veiliggesteld om uh, wat noodvoorzieningen aan te brengen. En voor de rest is uh, dus nu even wachten totdat de wind gaat liggen. Door de storm moesten twee veerboten tussen Engeland en Frankrijk de nacht op zee doorbrengen. Cameraman Dennis Hilgers merkte dat die boten daar niet echt geschikt voor zijn. Het is eigenlijk een beetje die boot die over het Tesla gaat, kwam in dan een slagje groter. Maar je hebt natuurlijk alleen maar banken, tafeltjes, er is een restaurant en er is ook een soort ballenbak voor kinderen. En in die ballenbak, daar hebben wij vannachtig geslapen, want er was een plek met kussens. De voorstellingen van de musical Soldaat van Oranje zijn afgelast, want er zijn delen van het dak van de foyer gewaaid. Je kan dan niet het publiek op de manier ontvangen zoals je dat zou willen. We zeiden dat we tot ons tijd moeten, moeten beslissen... Om, om de voorstellingen te cancelen van vandaag. Wat zeker op een dag voor kerst natuurlijk helemaal niet leuk is. Nee, het is ook maar goed dat er even niet wordt gevoetbald. Een aantal platen van het Philipsstadion in Eindhoven is losgewaaid. Dat zag een verslaggever van Omroep Brabant. En dan kijk ik naar die steunpilaren... en dan sta ik voor die fanshop van PSV... en dan zie ik dat de platen van de steunpilaren... dat die hebben losgelaten... en dat er twee, drie platen echt helemaal uit zijn. En dan zie je gewoon... de de, de binnenkant van die, van die steunpilaren. Ook het NAC stadion bleef niet vrij van stormschade. Van de wand van het stadion kwam een roterend reclamescherm naar beneden. Een andere verslaggever van Omroep Brabant kon nog net voorkomen... dat er een plaat van een dak op zijn hoofd waaide. En om ook echt op te letten dat de grote platen van de daken... dat die niet weer eraf waaien. En dat gebeurt ja. hier al... Oh. Oh. En er komt hier een enorme plaat, komt hier, hier nou vanaf. Nu moet ik echt helemaal gaan opletten. Er komt hier een, oh dat is echt een grote plaat van 70. Ongelooflijk, die waait hier nu van het dak af. 70 centimeter of meter, wat zal het zijn, Peter Kuibersmönke? Ik heb echt geen idee geen idee. Van 70 meter lijkt me wat groot. Nou, hè, maar, maar 70 centimeter is ook weer vrij een klein. een enorme plaat, denk ik. Ja, het is gelukkig goed afgelopen. De wind, is die nu ook een beetje gaan liggen? De storm? Ja, de wind die neemt nu heel snel af. En er de, de waren waarschuwingen voor zware windstoten. Maar die zijn inmiddels vanmiddag zo rond een uurtje of drie ook allemaal ingetrokken. Dus ja, we hebben het meeste nu eigenlijk wel gehad. Of ja. alles, zou je kunnen zeggen. En hoe zien de kerstdagen eruit? Nou... Um, een beetje wisselend, maar er is op zich wel goed nieuws. Vannacht dan gaat het dan nog wel wat regenen, vooral in het oosten en het zuidoosten van het land. Het is in het hele land wel bevolkt, maar die wind die gaat dus liggen. En de temperatuur die daalt naar zo'n 6, 7 graden. En dan morgen, dan begint op sommige plaatsen het nog met wat regen. Vooral in het oosten en zuidoosten, maar ook in het noordwesten kunnen wat buien voorkomen. Maar die trekken in de middag eigenlijk allemaal weg. En dan breekt langzamerhand hier en daar de zon ook nog even door. En daarbij wordt het een graadje of acht, negen. Dus ik denk dat het vooral morgenmiddag best een hele aardige kerstmiddag wordt. Zacht, weinig wind, een beetje zon. Dus uh, misschien lekker om eventjes naar buiten te gaan. Ja, een tweede kerstdag gaan ook veel mensen er vaak op uit. Misschien nog wel meer dan eerste kerstdag. Daar wil ik vanaf zijn. Maar wat voor dag wordt dat? Dat wordt ook weer een beetje een wisselende dag met iets lagere temperaturen, een graadje of 6. Af en toe is de zon ook te zien, maar er trekken ook wat buien over het land. Dat kan heel plaatselijk zijn. Dus uh, ja, dat is, uh, op sommige plekken gaat het wat regenen, op andere plekken niet. En dat is nu niet te zeggen waar dat precies is. Maar in het algemeen een afwisseling van bewolking en zon met iets lagere temperaturen dan morgen. Hoe zijn de dagen daarna? Nou, het blijft heel erg zacht. En uh, uh, uh, tot. Tot en met in het nieuwe jaar blijft het aan de zachte kant. Met uh, vooral wind uit het zuiden, zuidwesten. Waarmee lucht van een uh, graad of 6 tot 10 wordt aangevoerd. Dus we... de winter is nog steeds ver weg. Geen witte kerst, niet schaatsen. We gaan wel lekker wandelen, denk ik zo. Peter Kuipers-Munneken met het weer. Zo, het uh, NOS Journaal van 5 uur.